10 uur. Rashid Finch met het NOS Journaal. In Egypte hebben de militaire machthebbers oud-premier Kamal Ganzouri gevraagd een nieuwe regering te vormen. Ganzouri zelf wordt de nieuwe premier. Het vorige Egyptische kabinet stapte deze week op in verband met de rellen op het Tahrirplein. De militaire raad beloofde daarna vervroegde presidentsverkiezingen, maar voor de demonstranten was die toezegging onvoldoende. Zij eisen dat de macht sneller wordt overgedragen. Kansouri was tussen 1996 en 1999 ook premier... onder voormalig president Mubarak. Veel Egyptenaren zagen hem als een integere, niet-corrupte politicus. De benoeming van Kansouri komt een dag voor een nieuwe grote demonstratie... morgen op het Tahrirplein. Klanten met een woekerpolis moeten sneller en goedkoper kunnen overstappen... naar een beter product. Minister De Jager schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Verzekeraars mogen wat hen betreft ook geen extra kosten rekenen voor een overstap. In Nederland zijn zo'n 70 miljoen beleggingsverzekeringen verkocht. Veel mensen houden hier niets aan over... doordat de kosten hoger zijn dan de opbrengsten. De jager roept verzekeraars op hun reserves aan te wenden... om klanten direct te compenseren. Het Verbond van Verzekeraars belooft klanten tegemoet te komen. De 5 mei-lezing van het Nationaal Comité 4 en 5 mei... wordt volgend jaar gehouden door de Duitse president Wolf. Met de 5 mei-lezing wordt elk jaar de bevrijding herdacht. Komend jaar gebeurt dat in de Grote Kerk in Breda. Nationaal comité 4 en 5 mei zegt dat Duitsland na de oorlog... een van de drijvende krachten achter Europa is geworden. Staatssecretaris Bleker wil opnieuw om de tafel met de provincies... vanwege de bezuinigingen op natuurbeheer. Bleker wil het beheer van natuurgebieden overhevelen naar de provincies. Die krijgen daar 100 miljoen euro voor. Maar de provincies zeggen dat ze minstens 250 miljoen euro nodig hebben. Bleker wil bekijken of er inderdaad meer geld nodig is. Dan het weer. Vanavond wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Het koelt af tot 3 graden in het binnenland en 7 aan de kust. Morgen trekt in de loop van de ochtend vanuit het westen regen over het land. Het wordt morgen 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. In Zuid-Limburg komt plaatselijk dichte mist voor. En er is een ongeluk gebeurd op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Er waren ook al werkzaamheden aan de gang. Tussen Maarn en Velendaal West staat 4 kilometer.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 De lijn met Jack van Gelder. Bijzonder goedenavond op deze donderdagavond. Na Johan Cruijff, Willem van Hanegem, Koemelijn en Abel Enstra heeft nu ook Mr. PSV Willy van der Kuilen een biografie. Nou, er is ook niemand die niet heeft willen meewerken aan dit boek. Iedereen had zoiets van: nou, voor Willy doen we dat. En ik vind dat dat al genoeg zegt. Ook international Wieke Dijkstra heeft bedankt voor Oranje, tenminste als Max Kaldas bondscoach blijft. Ik ben het niet met Max eens. Hij zegt uh, dat ik uh, verdedigend niet goed genoeg ben om op een positie te spelen. Ik vind van wel. En we kijken uit naar de wereldbekerwedstrijden schaatsen in het verre vreemde en rijke Astana. Ik wist al dat hij hier een uh, uh, soort met monopoliegeld uh, gesmeten was, uh, die president hier. En dat, dat kun je hier wel zien... Uh... Maar de rest van het land uh, gok ik dat het er niet helemaal zo uitziet. Daarna spellen we met Tom Dunk. Zijn contract als bondscoach bij de Bonksbond wordt niet verlengd. En we proberen contact te krijgen met het Nederlands volleybalteam. Dat voor de laatste kans om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. En ik kan u wel verklappen dat uh, de volleyballers met 2-0 voor stonden. Toen werd het 2-1. En inmiddels in de vierde set kijkt men ook aan tegen een achterstand tegen Kroatië. 17-14 in het voordeel van de gastheren. Want het toernooi vindt ook in Kroatië plaats. Dit en meer in langs de Lijn tot 11 uur. Er wordt getennist op het allerhoogste niveau in de O2 Arena in Londen, Mark Brasser. Uh, het is uh, zeg maar de afsluiting van een ATP-jaar. En uh, wie staan er op dit moment op de baan? Nou, een belangrijke wedstrijd, Jack, op dit moment in uh, groep uh, B. Dat is de groep waarin uh, Roger Federer zich al geplaatst heeft uh, voor de halve finales. Maar het gaat om die tweede plek en die gaat tussen twee uh, spelers van naam. Rafael Nadal, eerder deze week werd hij er afgeveegd door uh, Roger Federer. Jo Wilfried Tsonga, dat is de andere speler. Hij verloor ook van Roger Federer eerder in dit toernooi. Maar omdat ze allebei wonnen van Marty Fish, staan ze dus allebei op één winstpartij. En moeten ze nu in deze avondpartij ja, uit gaan maken wie er doorgaat naar de halve finales. Fantastische ambiance weer in de O2 Arena. Bijna 17.000 mensen. Robin van Persie hebben we op de tribune gezien. We zagen Federer eerder deze week al bij Arsenal tegen Borussia Dortmund. Djokovic was vorige week te gast bij Chelsea Liverpool. Ja, toch wel veel overeenkomsten, veel contacten, veel sportieve ja, interesse. Toch, zowel bij de tennissers als bij de voetballers voor elkaars prestatie. Er zijn inmiddels 10 games gespeeld. Het gaat nog altijd op service in de eerste set. Het is 5-5. Tsonga heeft het voordeel dat hij is begonnen met serveren. Als hij zijn service houdt en hij serveert... Ontzettend goed nog niet in de problemen geweest, heeft hij natuurlijk het voordeel dat hij ja, steeds een game voorloopt op Nadal. Dat hij dan maar moet zien die game goed te maken. Het is 15 gelijk bij een standers dus van 5-5 in de eerste set. And And maybe they'd be happy for a while Knew. And she just smiled and turned We zijn ook een beetje bezig voor de top 2000, denk ik. American Pie van Madonna komt vrij veel langs vandaag uh, hier op Radio 1. Uh, bij het volleybal uh, ligt het spel heel even stil. Dat betekent dat de Kroatische coach op dit moment even een time-out heeft genomen... omdat het razendspannend aan het worden is in de vierde set. Nederland won dus de eerste twee sets, verliest de derde heeft een uh, redelijke achterstand in de vierde, komt terug... dan uh, is er een situatie waarbij het uh, 18-16 is... en uh, de Nederlanders denken dat het 18-17 wordt... maar opmerkelijk genoeg uh, neemt de scheidsrechter een wat vreemde beslissing... zie je wel vaker uh, dat uh, de thuisspelende ploeg enigszins bevoordeeld wordt. Het wordt 19-16, dan lijkt Nederland te buigen... maar voorlopig is dat nog niet zo. De ploeg zit nog uh, volledig in de race en het zou zo kunnen zijn... dat bij de winst in de vierde set uh, de ploeg doorgaat naar de volgende ronde... en dan zou moeten spelen... Tegen Slovenië, dat hij inmiddels in de andere pool de nummer 1 is geworden. Het staat uh, 2019, het staat zelfs nu 2020. Het wordt spannend en we houden u daar zo van op de hoogte. Maar eerst naar een andere Olympische sport, namelijk uh, hockey. Voor Hockey International Wieke Dijkstra is haar interlandcarrière voorbij. Dijkstra werd deze zomer niet geselecteerd voor het EK en mag in december ook niet mee op het trainingskamp naar Spanje. De selectieprocedure van Max Callas, de, bo de bondscoach, zou respectloos en ziekmakend zijn. Nou ja, kijk, dat kan ik best toelichten. Uh, afgelopen periode is niet leuk geweest. Uh, ziekmakend geweest in die zin dat, uh, ja, dat het natuurlijk overal in uh, doorspeelt als uh, iemand je een deel van je identiteit ontneemt.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 Um, en de nazorg eigenlijk die is geweest vanaf het moment dat ik van de zomer ben afgevallen van de, vanaf, uh, voor de EK tot dan nu, is uh, vrij miniem geweest. Ik heb met haar gezeten vier keer. En uh, in de vier keer met haar gezeten hebben we gesproken over welke deel van haar spel moet verbeteren. En goed verbeteren. En uh, na de vierde keer, dus na gisteravond, heb ik aan haar aangegeven dat de verbetering voor mij was niet zo uh, goed geworden. Dat is echt... Uh, dat de haar de recht zou geven om terug toe te komen in ons Ja, Max heeft vier keer met me gesproken. Ja, we hebben samen videobeelden gekeken, ik wist wat ik van hem verwachtte. Maar ik heb daar ook heel hard voor gewerkt om daar, uh, om daar uh, mijn verbeteringen in te maken. En uh, ja, verder is er eigenlijk vanuit uh, uh, de rest van het begeleidingsteam en ook uh, vanuit de hockeybond. Gewoon niet uh, omgegaan met een speelster die zoveel ook uh, in shirt van oranje heeft gespeeld, 123 keer, die er veel voor heeft gedaan. Die hoort er niks van, die ziet er niks van. En uh, het is in mijn ogen niet erg respectvol, niet zoals je met je topsporters en met je topspeelsters om zou willen gaan. Je gunt aan niemand dat het zo voelt. Alleen, uh, dit is niet een verhaal dat viel uit de lucht. We hebben in mijn haar gezeten gewoon vier keer. En ik hier met haar clubcoach erbij en uitgelegd de reden waarom ze niet bij zit. En uh, bij die reden is het in mijn ogen, dus mijn waarheid, geen perceptie. En in mijn perceptie dus gewoon geen verbetering ingekomen. Ik ben het niet met Max eens. Hij zegt uh, dat ik uh, verdedigend niet goed genoeg ben om op een positie te spelen. Ik vind van wel. Maar als hij dat vindt, dan is hij de bondscoach. Hij zit op die positie dat hij dat kan doen. Maar het gaat meer om de, om de procedure erheen. En um, ja, eigenlijk is vanaf het begin af aan uh, hoe, hoe ik ben afgevallen... dat is niet uh, op een hele nette manier gebeurd. Dat is niet één op één gebeurd, dat is in de groep gebeurd. Uh, ja, dat zit je ook dwars, hè? Het is jou niet uh, persoonlijk verteld, maar in een groep waar iedereen bij zat... dat je ineens niet meer bij een selectie zat. Ja, dat is in mijn mening begint het daar al. Dat je uh, ja, met iemand die zo lang ook meedraait... Ja, dat je daar niet per se een nummertje van hoeft te maken. En zo, zo heb ik me wel gevoeld. Ja, dat was een afspraak dat we hebben gemaakt met Wieke zelf. We hebben een Wieke gegeven, de vier keer dat we hebben met haar gesproken. Je mag vertellen waarom dat zo is. Het is aan jou om te vertellen. Dus wij gaan intern dat niet, niet naar buiten brengen. Omdat we vinden dat, dat is een gesprek tussen mij als coach en haar als spelster. Maar Wieke, altijd mag je naar buiten brengen. Nou, zij heeft de keuze gemaakt om niet te doen. En wij hebben ons ook gehouden aan ons eigen eind van de afspraak. En... Uh, Um, zou ik het de volgende keer anders doen? Het zou kunnen. Maar Wiki gaat ten alle tijde de kans om dat zelf naar water te brengen. Ik uh, verwijt hem ook niet uh, zijn keuze. Ik ben het er niet mee eens, maar hij mag die keuze maken. En uh, het enige wat ik vandaag heb gedaan is me niet langer ondergeschikt gemaakt... aan het gevoel dat je ergens geen invloed op hebt. En ik ga me weer focussen op de dingen in mijn leven waar ik wel invloed op heb. Um, bij Wiki was de uh, weg verder verdwaarder van Londen... Was ik kansloos? Nee, lacht alleen maar nu aan haar. Ik ga me focussen op uh, mijn rol hier bij Lagen en hopelijk op een heel mooi landskampioenschap. Uh, wat we dit jaar hopelijk binnen gaan halen. Verder heb ik een prachtige baan. En uh, daar hoop ik me ook weer gewoon goed op te kunnen focussen. Is er ah. iets anders? Nee. Ooit, ooit zo geweest? Nee. Ik vind Wiki een absoluut gewoon, uh, leuke, leuke mens. Ik heb de gisteren ook gewoon gezegd. Alleen maar functies bondscoach moeten kiezen welke spelsers het beste team gaan maken in Londen. En dat hoort er dus niet bij. Ik wist dat gisteravond er een einde zou komen aan een periode van onzekerheid. Ik had heel erg gehoopt dat het positief zou zijn uitgevallen. Want als ik wel voor Alicante was gekozen, was ik er voor 200% voor gegaan. Um, die beslissing is anders uitgepakt. En uh, op het moment dat dan uh, wat er overblijft van een glansrijke carrière en een basisplek op de WK van vorig jaar. Um, naar uh, ja, een hele kleine kans dat ik de spelen nog haal... en de onzekerheid die daarbij hart. Dan, dan is dat uh, voor mij in die zin nu uh, niet waard... om me nog langer zo onzeker te voelen... en de fysieke en emotionele gevolgen die dat, er, die dat meebrengt. Ik zit uh, terwijl ik luister naar uh, Wieke Dijkstra en Max Kalders ook te kijken naar het volleybal, het Olympisch kwalificatietoernooi in Kroatië. De stand in de vierde set is 25-25 en nu is het... 25-26. Alhoewel, twee ploegen staan te juichen. Dat lijkt me wat overdreven. Er wordt ook wat geprotesteerd op een knalharde service van de Kroaten. En nu wordt er dan gekeken wat uh, daadwerkelijk de stand is. Nederland staat voor met 26-25. En dat betekent dat uh, als de ploeg uh, het volgende punt maakt... dat uh, de Nederlandse volleyballers doorgaan naar de volgende ronde... in dit olip, uh, Olympisch kwalificatietoernooi. Maar die bal gaat uit. En het is dus 26-26. We komen uh, daar uh, zo mee uh, terug. Maar als we het toch hebben over Nederland uh, Kroatië... denk ik dat het goed is om even met Roger Reiners te gaan praten. Ze is de bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg. Ook zij spelen vanavond uh, tegen Kroatië. En Roger, gefeliciteerd. Jullie hebben gewonnen van Kroatië met 2-0. Dankjewel, dat klopt. Inderdaad. Uh, het gaat eigenlijk allemaal naar wens. 13 voor 0 tegen. Gelijk spelletje alleen tegen de Engelsen. Ook dat. Ja, de, de Engelsen zijn... Uh... Ja, onze concurrent in, in deze pool uh, voor, voor als het gaat om, uh, om die eerste plek. Dus uh, we moeten nog naar Engeland toe. We hebben nog Slovenië thuis, Engeland uit en Servië uit. Dus uh, ja, goed, wat dat betreft hebben we de eigen hand en we staan er uh, op dit moment goed vol. Ja, jullie hebben vijf gespeeld, dertien, zij hebben vier gespeeld, zeven. Dus uh, er is enige marge. Uh, maar uh, hoe is het met dit team? Hoe kunnen we dit team uh, vergelijken in kracht met het grote team zoals Nederland een paar jaar geleden het, uh, het, het Nederlands vrouwenteam leerde kennen? Ja, nou, het, het Nederlandse vrouwenteam heeft natuurlijk een, een prima prestatie geleverd op het EK in 2009. Uh, we willen graag structureel gaan deelnemen aan, aan die grote toernooien, EK eh, WK. WK. Nou, daar, uh, daar hebben we ook met elkaar over gesproken, van waar moeten we dan de, de winst gaan halen. Uh, en daar zijn we mee bezig. En dat is met name in, in het eigen ja, balbezit om daar wat, uh, wat meer lijn in te brengen. vanuit een uh, goed positiespel uh, te kunnen blijven spelen. Dat zijn de dingen waarmee we aan de slag zijn om te kijken of we daar de winst kunnen pakken... en het nog beter kunnen gaan doen dan, uh, dan dat het Nederland zelf al gedaan heeft. Uh, als je kijkt naar datgene wat er met het vrouwenvoetbal gebeurt... Hè? men probeerde uh, eredivisieclubs te interesseren voor uh, de vrouwentak. Uh, dat uh, is met gedeeltelijk succes gelukt en een aantal clubs is alweer afgehaakt. Krijgen we het echt van, uh, van de grond in Nederland? Ja, dat denk ik wel. Als je kijkt naar de ontwikkeling die gaande is... in het hele meiden vrouwenvoetbal in, uh, in Ledenaantal dat, dat blijft toenemen, maar ook in kwaliteit van, van spel dat iedere keer maar blijft, blijft groeien. Uh, als je kijkt naar het enthousiasme van, van mensen, er zitten vanavond hier ruim 7500 mensen op de tribune in het Den Haagstadion. Ja, dan denk ik dat dat een prima kant op gaat. En met al dat enthousiasme en bereidheid uh, ja, moet dat zeker gaan lukken. En, en ja, kunnen we nog meer? Hoe verhoudt het Nederlands team zich op dit moment in Europa en mondiaal, als je dat zou mogen stellen? Ja, ik denk dat we, als je het hebt over de subtop, dat we daar tegenaan zitten. Dat we ons daar goed mee kunnen meten. Als je kijkt naar Engeland, die staan zesde op de wereldranglijst, op de FIFA-ranking. Daar zitten we tegenaan. Een goede wedstrijd tegen gespeeld in Zwolle verleden maand. Als je kijkt naar uh, de toplanden, Duitsland, Amerika. Nou, Duitsland hebben we in mei tegen gespeeld. Dat was nog een maatje te groot. Maar we weten waar we aan, uh, aan moeten werken. En uh, nou, daar zijn we mee aan de slag. De nummers 1 plaatsen zich en de beste nummer 2. Uh, voorlopig uh, doen jullie het heel goed. Dan gaan jullie nog voor de eerste plek. De beste nummer 2 plek zit er ook nog steeds dan in, hè? Ja, dat klopt. Maar we hebben toch met elkaar heel duidelijk daarover gesproken... dat we eerst willen worden. Dat en, uh, het lijkt me een goed uitgangspunt. En Manon Menes ja, was er niet bij, geblesseerd... Uh, de, dus de grote ster, tussen aanhalingstekens, of heb jij geen sterren? Jawel, natuurlijk. Uh, Manon Melis is bij ons uh, de spits die, die veel scoort. Die toch ook wat extra klassen meeneemt in, uh, in, uh, in, in het team. Uh, maar ik denk dat uh, in de wedstrijden die we nu gespeeld hebben met, met Jean-Paul de Ridder, dat is ook een topspits gespeeld ja. bij Turbine Potsdam, een topploeg in, uh, in Duitsland. En ook he, zij heeft daar kwaliteiten, scoorde ook afgelopen zaterdag tegen Slovenië, ook vanavond weer. Dus we hebben dat goed kunnen, kunnen opvangen. Nog even terug over, op die Nederlandse competitie. Wil je uiteindelijk die stap gaan maken? Zal er toch weer wat meer aanwas moeten komen? Meer ploegen? Grotere, een sterke competitie? Nou, Ik weet niet of je gelijk moet gaan zoeken in, in veel meer ploegen. Het zou goed zijn als er natuurlijk uh, iets bij komt. En maar je moet ook kijken dat je een kwalitatief sterke competitie blijft, uh, blijft houden. En maar het zou goed zijn als, uh, als je daar met elkaar naar kunt blijven kijken. En, en dat we ook niveau, op, op clubniveau... Uh, samen met het nationaal team, uh, ik denk dat dat goed samen kan gaan in een goed samenspel. Dat we daaraan kunnen werken om, uh, om het gehele vrouwenvoetbal naar een hoger vlam uh, te tillen. Heel goed, gefeliciteerd en gefeliciteerde uh, meiden ook. Ik geef het door. Bedankt. Dankjewel. Dankjewel. Wij zitten, terwijl Nederland wat, wat voetbalvrouwen betreft, dus wint van Kroatië, te kijken nog steeds naar die bloedstollend spannende vierde set tussen de herenvolleyballers die in Kroatië moeten proberen de vierde set naar zich toe te halen. En dan in ieder geval zeker te zijn voor de volgende ronde in het Olympisch kwalificatietoernooi. De stand is 30-30. En uh, tot nu toe heeft Nederland dus de eerste twee sets gewonnen, de derde verloren. En nu. Nu 30 is 30-30 en er zijn werkelijk de meest vreemde momenten te zien. Nu denk je dat je als Nederland boven ligt. Dan weer denkt Kroatië dat het gaat lukken. En nu weer een Nederlandse service in het net. En dat betekent, de service van Koistra die in het net gaat... dat het nu 31-30 staat in het voordeel van Kroatië. Het publiek daar leeft fel mee. En uh, het zal heel moeilijk worden voor het Nederlands team... als deze set niet wordt gewonnen... om uiteindelijk uh, na die 2-0 voorsprong op 2-2 te komen... En dan die 15 zetten moeten spelen. Maar zover is het nog niet. Kijken wat er nu gebeurt. De opvang is er. De smash van de linkerkant van Nederland is goed. De uiteindelijke return van Kroatië gaat uh, uit. En dan is het zowaar 31 tegen 31. Ik heb heel veel gedaan in 40 jaar. Maar nog nooit volleybal verslagen. Dus ik denk dat het voor iedereen beter is om nu muziek te laten horen.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 Was going on in my brain Trust me, it would scare you That I picked out the church, all the schools, all the names If you knew it was all about you Every wish, every candle, every coin in the fountain Trust me, it'd scare you That's why I go mm -hmm, Yeah. I'm gonna buzz in my lips with so the truth Be found what I really want plaatsen van ze van tevoren hadden besloten dat het 3 minuten en 30 seconden moest duren, want na 3 minuten 10 was het al gespeeld. Natasja Beddingfield met uh, I Wanna Have Your Babies. Um, Volleybal, daar wordt gelachen aan de Kroatische zijde, kan ik me voorstellen, want uiteindelijk winnen de Kroaten de vierde set met 35-33. Nederland wint de eerste set met 25-18, de tweede met 25-19, verliest dan de derde met 25-21 en vervolgens is het 35-33. We krijgen dus een vijfde set en uh, het perspectief richting Londen, voor zover dat het al is, wat de ...Olympische Spelen betreft en de Heer de Volleyballers... ...komt steeds verder weg. en Het zou me verbazen als die vijfde set wordt gewonnen. Maar je weet het maar nooit. Uh, we gaan eerst weer even naar Londen toe, naar de O2 Arena... ...waar ik laatst nog die schitterende beelden zag... ...van de repetities van Michael Jackson... ...die daar uh, heel lang zou optreden. Maar nu wordt er gewoon getennist en zit daar wel voor ons Mark Brasser. Ja Jack, nou zo spannend als het bij het uh, volleybal is, is het in de O2 Arena niet. Hoewel in de eerste set twaalf games uh, gespeeld. Hè, de wedstrijd tussen Nadal en het Tsonga voor een plaats in de halve finales. Twaalf games gespeeld, geen breaks. Er kwam een tiebreak en in die tiebreak was uh, Jo Wilfried Tsonga oppermachtig. He, de Fransman speelt heel agressief, heel dwingend. Hij valt Nadal aan als het kan, komt heel veel naar het net. En Wat ook opvalt is dat Tsonga als hij zijn volley slaat ook heel agressief is. Het is bijna meteen een punt. En Tsonga die won die tiebreak heel overtuigend met, met 7-2. Wat wel goed is om te zien, is dat Nadal weer in goede doen is. We zagen hem eerder deze weging in die partij tegen Roger Federer. Partij die verloor met 6-3 en 6-0. De overtuiging ontbrak bij Nadal ja, of, er, of er geen energie in zijn lijf zat. Hij ja, had vlak daarvoor een kleine voedselvergiftiging gehad na het eten van, van, van zalm. Was, was wat verswakt. Nou, dat was aan zijn lopen en zijn spel op de baan was dat duidelijk te zien. Het ziet er nu weer goed uit voor Nadal. Niet dat hij deze wedstrijd nou per se gaat winnen. Maar het is zeker goed ook voor Spanje met het oog op de Davis Cup finale van volgende week... die ze thuis spelen tegen uh, Argentinië volgend weekend. Dus ja, daar hebben ze natuurlijk een goede Nadal voor nodig. En het is goed om te zien dat de Spanjaard weer ja, heel langzaam terugkomt uh, in zijn ritme. Twee games gespeeld inmiddels uh, in de tweede set. Uh, het gaat nog altijd op, uh, op service. Geen breaks, net als in die eerste set. Het is 1-1. Uh, Mark, mag ik nou uh, even kritisch zeggen dat er sommige spelers... misschien ook Nadal tussen aanhalingstekens... toch even hun presentiegeld komen ophalen... en bijvoorbeeld in het geval van Nadal zich enigszins aan te sparen zijn... voor de Davis Cup finale? Nou, ik denk dat, dat het in het geval misschien meer uh, een ritme aan het opdoen is voor die Davis Cup finale. Hij heeft de afgelopen weken weinig gespeeld. Maar aan de andere kant, dit is wel een toernooi wat voor de spelers grote waarde heeft. Het is het eindejaarstoernooi, het toernooi waar de beste acht spelers aan meedoen. Het mooiste voorbeeld was misschien nog wel uh, Andy Murray. Hij speelt natuurlijk thuis. Uh, is weliswaar een schot, maar hij komt uit, uit Groot-Brittannië. Murray uh, een week geleden geblesseerd geraakt aan zijn lease. Maar wilde zo graag spelen dat hij ja, tegen doktersadvies in eigenlijk de baan op is gestapt opgeven. Ja, zo'n toernooi. Na de Grand Slam toernooi is dit toch eigenlijk wel het toernooi dat de spelers willen winnen. ook niet een beetje er... voor de centjes? toch even ja, even. Misschien wel, ja, ongetwijfeld ook wel een beetje voor de centjes. Alhoewel deze jongen de top 8 van de wereld. Eh, federer uit mijn hoofd staat op zo'n 40 miljoen aan prijzen geld of zo. Ik denk niet dat, dat, een, dat hij zijn gezondheid of in ieder geval de rest van zijn carrière op het spel zet. Om hier een blessure bijvoorbeeld te verergeren. Maar eh, nou, wat ik zei, Murray wilde gewoon hier heel graag spelen. Nadal heeft het toernooi in Parijs laten schieten om, om, om op tijd fit te zijn voor, voor deze wedstrijd. En, uh, en natuurlijk ook voor die Davis Cup finale... waar hij ongetwijfeld ritme voor aan het opdoen is. Maar dit is een toernooi wat Nadal, Nadal nog nooit gewonnen heeft. Wat hij wel graag wil winnen. Maar ja, met de suprematie van Federer deze week. En Nadal niet in goede doen. En die Murray die al naar huis is. Djokovic die uh, ook uh, half bakken is ja. en niet helemaal fit is. Ja, zal het toernooi winnen lastig worden voor Nadal. Maar uh, ja, zijn doel ligt dan uh, volgende week in die Davis Cup finale. We horen je straks neem ik aan nog. Dankjewel Mark. Uh, kijk even naar het volleybal. Daar gaat men uh, beginnen aan de vijfde set. De beslissende set. Kroatië of Nederland gaat uh, achter Finland uh, door uit deze groep. En uh, ja... We moeten maar even afwachten, maar Nederland stond dus 2-0 voor in sets en het is nu 2 tegen 2. Dan gaan we naar Eindhoven, Mr. PSV. Ja, dat is niemand anders dan Willy van der Kuilen. 17 seizoenen in het rood-wit, successen in Nederland en in Europa. En scoorde deed hij heel, heel veel. En met links en rechts geweldige voetballen. Deze Mr. PSV kreeg vandaag in Eindhoven een biografie getiteld, heel mooi, Onze Willy. Een bijdrage van Edwin Cornelis. Kijk, daar staat hij. Al voor de ingang van het PSV-stadion, in het brons, het been geheven, alsof hij zojuist een dodelijk schot gelost heeft. Daar komt het schot van Van der Kuilen! No, no! Het standbeeld dus van de man die 17 seizoenen speelde bij PSV, die 13 keer clubtopscorer werd, twee keer de beker won, drie keer kampioen werd, één keer de UEFA Cup won, maar vooral ook de man van 311 doelpunt. Van der Kuilen, bang! Mijn naam is Willy, Willy van der Kuilen. Als een roofdier over de velden in het zuiden. In heel Nederland en Europa gevreesd. Keihard schot twee benen. Een voetbalbeest. En de mensen riepen, schieten Willi. De twee moeten, en dat zijn ze ook, maar die moeten ongelooflijk trots op jou zijn. Zo'n... De spelers zo'n icoon mogen ze ook nooit laten vallen. Ze moeten jou koesteren. Het is bondscoach Bert van Marwijk die het eerste exemplaar van onze Willy. De biografie over Willy van der Kuilen overhandigt aan de hoofdpersoon zelf. En uh, Frans van den Nieuwhof de schrijver van het boek. Als je de bondscoach zo beluistert, ja, dan klopt die ondertitel wel. Hè. Voor altijd Mr. PSV, een clubicoon. Ah, dat is hij zeker. Uh, iedereen zeker van... Uh... 40 jaar en ouder, die heeft natuurlijk enorm veel uh, goede herinneringen aan, uh, aan Willy van de Kuilen. Tot, uh, ik denk dat uh, Van de Kuilen het symbool was van het team wat uh, PSV internationaal bekend heeft gemaakt. Dat ook voor een doorbraak heeft gezorgd van de, in de clubgeschiedenis. Doordat ze uh, 1974 de hegemonie van uh, Ajax en Feyenoord hebben doorbroken. Op zoek naar het juiste plekje in de wijk. Met zijn dubbele kapbeweging. Hier zomaar voorbij. En zo rietweg. Schiet er weer in. Willy van der Kuilen Die haalt dan uit met zijn het worden. Willy van der Kuilen, clubicoon, Maar ook een hele goede voetballer. Vooral succesvol in de tijd dat Kees Rijvers de coach was bij PSV. Nou, Super klasse. Een geweldige pas. geweldig inzicht. Een geweldig plek innemend in het team. Ja, als het draaide was het toch voornamelijk eh, omdat Van der Kuilen ook goed in de wedstrijd zat. 1-2 en weer Willy van der Kuilen en daar is het schot en dat is een goal. Willy van der Kuilen 0-3 tegen hem. Een... Johan Derksen, de hoofdredacteur van Voetbal International. Als u Willy van der Kuilen als voetballer moet omschrijven. Nou vergelijkbaar met Kruiven uh, van Hanegem, Alleen Willy was die gezellige Brabander die bescheiden was. En die miste nou net dat beetje flair en die grote bek die de jongens van boven de rivieren wel hadden... en daarom is hij eigenlijk nu een beetje vergeten... maar volkomen ten onrechte, want de man had waanzinnige kwaliteiten. Het is ergens een beetje tragisch als je dat hoort, hè? Het is ook een beetje tragisch, zoals het ook tragisch is... dat die generatie voetballers eigenlijk gestopt is... en geen cent overgehouden hebben aan hun carrière. En dat is hun frustratie. Nu lezen ze in de kranten dat allerlei blagen die hun schoenen nog niet dicht mogen maken, die tekenen een contract en zijn financieel onafhankelijk. En Willy is blij op 6 december dat hij eindelijk AOW krijgt. Kwaliteiten genoeg bij Willy van der Kuilen, maar ja, die bescheidenheid hè. Slechts 22 in het land speelden die. En dat had mede te maken met die veelbesproken ruzie met Johan Cruijff. Willy had een goede band met Cruijff. Dus er was helemaal geen rivaliteit. Het conflict had veel meer te maken uiteindelijk met een zaak die speelde tussen Jan van Bever en Johan Cruijff. Het ging over sponsorinkomsten rond het WK74. Van Bever is toen uit het Nederlands Elftal verdwenen. Later zijn beide teruggekeerd in het Nederlands Elftal. En toen hebben ze gezegd vanuit PSV. Nou willen we ook dat uh, onze mening serieus genomen wordt. Toen in, dit, in dat conflict heeft Rilly zich solidair verklaard met Jan. Maar ik denk dat er uh, tussen beide uh, mannen, uh, Kruijver van der Kuilen, eigenlijk helemaal geen animositeit is geweest. Nou, meneer van der Kuilen, we horen het hè. De bescheidenheid. Heeft u het idee uh, ja, dat het misschien ook anders had uit kunnen pakken dat u wellicht nog succesvoller had kunnen zijn als u andere keuzes had gemaakt en misschien iets anders in elkaar stak? Ja, dat zou best kunnen. Dat zou best kunnen. Ik had misschien zo uh, misschien zo al meer uh, wedstrijden kunnen pakken voor het Nederlands Elftal. En daar ben ik wel een beetje van overtuigd, ja. Maar... Is er sprake van spijt achteraf of dat niet? Nee, nee, zeker, zeker niet. Ik heb uh, alle dingen die ik heb genomen, hoef je bij uh, mij niet te vragen als ik daar spijt in heb. Willy van der Kuilen terecht nu ook met een biografie in de boekenkast. Bij de volleyballers in Kroatië is de stand in de vijfde set 5 tegen 5. Vorige set was 35-33 voor Kroatië. Er is dus nog even te gaan, alhoewel nu Kroatië met 6-5 voor staat. Het wordt vervolgd. op de meest vreemde manier gemaakt. Ik vraag me af of Daniel lekker zat te componeren... toen van de boerderij af wilde en toen zoiets had van... ik kom er niet uit, waar is dat sleuteltje? Nou, het zal allemaal wel. We kijken naar het volleybal. En we zien dan dat Kroatië afstand begint te nemen van Nederland. Het staat 9-7 in de vijfde set. Kortom, het wordt heel erg moeilijk voor de Nederlanders. We gaan in de tussentijd praten met de ex-bondscoach... van de boksvrouwen in Nederland, Tom Dunk. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ton, ja, euh... niet helemaal, hè? Tot eind van het jaar. Tot het eind van het jaar, maar goed. Uh, met een langzame fail-out, laten we het dan zo zeggen. Uh, uh, ja. Ton, je hebt een uh, succesvol jaar gehad. Uh, en toch moet ja. je weg. Ik ben een leek op het gebied van uh, vrouwenboksen. Maar vertel eens, hoe kan dat? Nou, we zijn begin uh, van dit jaar begonnen met twee dames. Die uh, vorig jaar eigenlijk al uh, uitzonderlijk goed presteerden. Uh, we zijn uh, dit jaar met die meiden een traject ingestapt, uh, een fulltime traject. Ja, en halverwege heb een van de sporters aangegeven dat ze niet volledig het programma wilde volgen. En dat liever wilde doen met, uh, met haar trainen, tevens ook haar vriend. En dat is natuurlijk haar goed recht. En uh, dat is prima, maar goed, dat was eigenlijk de reden dat ze het contract niet gingen verlengen. Met je, mij. Doet, je doet het op Noeska Fontein? Ja, klopt. Ja. Uh, die succesvol was. Uh, hetzelfde ja. geldt natuurlijk voor uh, de andere boxer die uh, zeer succesvol was, Marcel ja. de Jong. Ja. Uh, betekent het nou, omdat er dus nog maar één bokser uh, in jouw stal was... dat ze zeiden, ja, één op één, dat lijkt me een beetje te veel van de bondscoach? Ja, ja precies. Ja. Dat is uh, de hoofdreden, ja. En uh, daar was op geen enkele manier meer over te praten. Want jij bent ook nog uh, actief als, als begeleider van, uh, van herenboksers. Maar ja. jij blijft dus gewoon coach. Maar niet meer in, uh, in, in bondskringen, uh, zeg maar. Ja, nee, precies. En ik, ik vind het ook uh, de, de, best jammer. omdat ja, We zitten zo kort op te spelen. We hebben gewoon... Uh, we hadden... Ja, we hebben twee medaillekandidaten, potentiële kandidaten, kandidaten voor, uh, voor een medaille. Uh, niet alleen bij de vrouwen, ook bij de mannen zit, zit er gewoon één. En die komt ook uit mijn stal. En we zaten gewoon ook dit jaar heel dichtbij. Dus ja, ik, ik, ten koste van alles ga ik gewoon mijn werk afmaken. Ja, maar waarom, uh, zit ik me nu te bedenken, kon je niet de, de ene vrouw blij, blijven begeleiden? We hebben het wel eerder meegemaakt, ook op Olympische Spelen. Ik denk bijvoorbeeld uh, aan de trampolinespringen met Vora Verte, die als enige was één coach bij zich had. Het gebeurt wel vaker. Ja, en uh, dat verbaasde mij ook. En ik vind het ook jammer. En uh, ik denk ook dat, uh, dat we de sport er niet mee helpen op deze wijze. En uh, meer omdat we zo dicht bij uh, de Olympische Spelen zitten. Dan denk ik, ja, uh, ga nou die zes maanden ook nog door? En dan uh, bedoel uh, we, we hebben goud op een EK gehaald, we hebben brons op een WK, we zitten bij de top vier van de wereld. Laten we die, uh, dat kan wij afmaken. Voor wie gaat men uiteindelijk kiezen, denk je? Want er zou gekozen moeten worden. Een van de twee ja. is naar een andere klasse gegaan. Ja. De Jong uh, is naar de, ja. naar, ook uh, overgegaan op de 75 kilo. Uh, ja. Wat betekent dit? Heeft dat daar iets mee te maken, denk je? Ik weet het niet, ik weet het niet Jack. Um, uh, ik, ik weet wel dat de huidige wereldkampioen in de 75 kilo klasse, de Olympische klasse. Uh, dat dat Maréchal de Jong haar al uh, elf, anderhalf jaar geleden verslagen heeft. Dus ja, de, de marges liggen zo dicht bij elkaar. Ja, ik, uh, ik, ik, ik, ik zou het echt niet weten. Nee. Het is voor mij ook nog een beetje een raadsel. Ja, en hoe en wanneer wordt die beslissing eigenlijk genomen... wie van die twee uh, vrouwen uiteindelijk mag gaan, uh, gaan boksen op de, op de spelen? Uh, eind april. We gaan uh, twee individuele trajecten opstarten. Of tenminste, het NOC gaat dat, uh, als het goed is... Uh, allemaal begeleiden en faciliteren. Eentje voor Marischelle en eentje voor Noeska. Ja, en jij gaat Marischelle verder begeleiden, zeg maar. Ja, ja, klopt. En Noeska gaat bij Van der Leijden, bij Arnold? Ik heb geen idee... De, de geruchten zijn er wel, en hoogstwaarschijnlijk uh, zal dat ook wel gebeuren, denk ik, ja. Nou, ja. ik wens je veel succes en sterkte, want het is heel vreemd om succesvol te zijn en afscheid te moeten nemen. Ja, goed, nou misschien, kan je het eens, uh, misschien kun jij dat eens uitleggen. <laughs> <laughs> ik zal het straks nog eens proberen, en tot de ja. door laten dringen in ieder geval, dankjewel. Ja, prima, Oké. Okay. Uh, inmiddels uh, kijk ik naar het volleybal, is daar de tussenstand uh, 12 voor Kroatië en 8 voor Nederland, en dat betekent dus dat het uh, mis dreigt te gaan. Uh, even kijken wat er nu gebeurt. Als Kroatië nu scoort, is het verschil 5 punten. Maar Kroatië scoort nu niet. En dus, even kijken, is of, ja, twee, het is een aantal keer al geweest... dat twee ploegen denken dat ze de punten hebben. Maar het is 12-9 in het voordeel van de Kroaten. En wij gaan verder met Stefan Groothuis. Want vorige week was Stefan Groothuis... bij de eerste wereldbekerwedstrijd De Grote Man. Hij won in Chel Chelyabinsk. Waarom schaatsen ze dan nou niet gewoon in Heerenveen? Goud op de 1500 meter. Nu is het schaatscircus op de gloednieuwe baan in Astana aangekomen. En daar in Kazachstan kijkt Grotehuis zijn ogen uit. Ja, laat uh, wel lachen. Het is wel uh, heel bijzonder. Uh, wordt hier flink met uh, oliedollars gegooid. Wat is dit? Een uh, entertainment center stelt voor volgens mij. Het is de grootste tent ter wereld, schijnt het te zijn. En uh, ja, met uh, het subtropisch zwembad, met zand uh, geïmporteerd uit de Malediven, uh, geloof ik. Dus uh, vrij bijzonder, ja. Had je dat voorgesteld bij Kazachstan? Uh, nee, niet het, het hele land, denk ik. Maar ik had wel iets van het voor gelezen in uh, toen we hier heen gingen. Dus uh, ik wist wel dat hier een uh, uh, soort met monopoliegeld uh, gesmeten was door uh, die president hier. En dat, dat kun je hier wel zien. Uh, maar de rest van het land uh, gok ik dat het er niet helemaal zo uitziet. Uh, dus, nee, nee. Nou, dat zal wel armoede zijn ook, hè? Ja, bij ons heb je gewoon het hotel, een groot hotel met 22 verdiepingen. En, uh, en, en vlak daaronder heb je nog uh, ja, echt een, eigenlijk bijna een soort krottenwijk. Uh, die ligt voor de deur nog. En uh, die hebben ze wel afgezet met, uh, met hekken en schermen en zo, al dat soort wijken. Maar uh, ja, dat kun je wel zien. Ze, dat willen ze eigenlijk niet in het zicht hebben, uh, dat soort dingen. En hoe kijk je dan naar de baan? Is dat ook zo'n uh, precies object hier? Ja, dat lijkt me wel, ja. Dat, <laughs> de baan is uh, absoluut... Uh, dus ja, misschien wel een van, de, een van de mooiste ter wereld, zo niet misschien wel de mooiste. En uh, ja, dus het is gewoon uh, helemaal, helemaal top afgewerkt en helemaal uh, fantastisch wat dat betreft. Uh, uh, dus het ijs is goed en uh, het ziet er gewoon heel erg mooi uit. Uh, welke, welke ijsbaan in de wereld heeft er uh, 45 hotelkamers bij aan zitten en, uh, ja, en het is ook zo'n mooie accommodatie. Wat heeft de antwoorders? Ja, alleen hier, denk ik. Ja. Is het ook snel? Uh, ja, ik denk, ik denk dat het gewoon snel is. Uh, of het, uh, maar vorige, vorige week was het ook heel snel. Ik denk dat het gewoon vergelijkbaar is met, uh, met als Heerenveen goed is of hier goed is. Ik denk niet dat het wat dat betreft nou per se heel veel sneller is of zo. Dat, dat, dat, dat hangt denk ik toch vooral van hoogte af. Uh, of het, uh, en het is hier iets hoger, maar dat, uh, dat effect ga je denk ik niet heel erg merken. Dat, uh, als het echt uh, wereldrecord wil hebben of iets dergelijks, dan moet je toch gewoon uh, richting Salt Lake City of, of minimaal Calgary. Dus dat, uh, dat denk ik niet dat het... Uh, zo snel kan zijn. Dan kan je volgens mij gewoon niet oplossen door het ijs zo goed te maken. Nee, het gaat hier dus niet om wereldrecord, maar het gaat hier om winnen. Het gaat hier absoluut om winnen, ja, precies. Hoe is het om hier binnen te komen als winnaar van de 1500 meter? Is dat anders? Nou ja, de ijsbaan blijft even mooi, denk ik. Maar, uh... maar voelt het anders? Nou, weet ik niet. Ik, uh, ik, heb, wel, uh, ik heb het wel naar mijn zin. Ik, uh, ik heb wel zin om weer gewoon, uh, natuurlijk gewoon uh, om die, um die eerste prijzen uh, te rijden dit weekend. En uh, nou, je weet dat je in ieder geval in de, in de, in de vorm verkeert waarin dat gewoon goed kan. Dus uh, nou ja, dat, is, dat is wel uh, fijn om te weten. Dat je, dat je gewoon uh, om de prijzen mee rijdt. En dat, uh... Maar dat doe ik gelukkig al uh, een paar jaar. Maar nu uh, afgelopen, jaar, uh, of afgelopen weekend wist ik ze ook uh, allebei te winnen. En dan, uh, dat wil ik graag doorzetten. Heb jij zelf niet het gevoel dat het nu een stapje beter en een stapje hoger is dan de afgelopen jaren? Ja, wel iets. Ik denk dat ik wel, wel, wel absoluut. Uh, ik reed, maar goed, ik kreeg vorig, vorig jaar ook de eerste World Cup in Nierenveen 1.08.50 en nu reed ik 1.08.49. Dus, uh, en ik denk dat het ijs niet, niet zoveel verschilt. Dus ik was wel ietsje, ietsje beter nog, denk ik. Maar... Uh, um, ja, ik zat er vorig jaar ook gewoon heel dichtbij op die duizend meter. Alleen ja, als je net elke keer met een tiende verliest, dan, uh, ja, dan, dan ben je net de tweede elke keer. En nu, uh, nu pak je hem. Ja, en dan kun je zeggen van ik ben dus een stapje uh, verder in ieder geval. Mm -hmm. Ja, nee, zeker ja. Want uiteindelijk uh, gaat het uh, die tweede plekken. Daar heb ik een hele rits van binnen ge gefietst de afgelopen jaren. En uh, derde plekken. Maar uh, uiteindelijk uh, gaat het uh, uite echt om de, om de eerste prijs alleen. Toen jij die baan opstapte hier, uh, wat dacht je toen? Was het eerste wat je dacht? Ja... Uh, te gek. Gewoon, het is gek, gewoon. Uh, gewoon die moeten we ook hebben in Nederland, eigenlijk. Het <laughs> is toch prachtig. Gewoon zo'n baan uh, waar het uh, gewoon helemaal af. Uh, het ziet er gewoon ook nog een keer echt leuk uit. Ze hebben het gewoon uh, uh, een beetje mooi aangekleed, vind ik. Wat kan dat in Nederland? Ja, ik, nou ja, goed. Uh, ik, uh, de laatste dagen verschenen er wat berichten in de media natuurlijk over uh, de wette Butten die de ijsbaan. Uh, heeft. en hij beweert het voor 25 miljoen te kunnen bouwen in Nederland. Ja, goed, van die prijzen daar heb ik geen idee van. Als ik het zie, dan zou ik ook zeggen dat het misschien wel een stukje duurder zou zijn dan 25 miljoen. Maar als hij beweert dat dat kan voor die prijs en dat zou kunnen, ja, dan zou het perfect zijn in Nederland. Alleen ja, je hoort natuurlijk ook verhalen de laatste jaren dat er dan een baan in Nederland moet komen en die gaat richting de 50-100 en volgens mij heb ik ook een keer 150 miljoen gehoord. Ja, dat zijn prijzen die zeker in deze tijd gewoon niet, uh, niet zo op tafel komen. En dat dan wordt gewoon uh, ontzettend uh, lastig. Ja. Want uh, van dat geldprobleem hebben ze hier uh, voor het al weinig last. Nee, ja, nee, dat is hier gewoon... De staat uh, en de president bepaalt gewoon wat er gaat gebeuren natuurlijk. En die, uh, dat, uh, daar hadden ze misschien ook een paar mensen uit de krottenwijk voor kunnen halen. Maar ja, dat, uh, ze maken ze hier wat andere keuzes voor. Ja, ik uh, kan u vertellen dat het Groothuis uh, heeft gelood tegen Amerikaan Johnny Davis op de 1500 meter... en dat we op matchpoint staan wat Kroatië in Nederland betreft... bij de volleyballers en dat de Nederlandse volleyballers nu moeten oppassen. Het is 14-12 voor Kroatië. Blijft die bal wel of niet in? Die is uit! En Nederland is uitgeschakeld. Dat betekent dat uh, de weg naar Londen definitief versperd is. De kleermaker kan in ieder geval zorgen voor uh, normale maten. de lange mannen pakken, die hoeven niet mee. Want Nederland dat met 2-0 heeft voorgestaan tegen Kroatië... verliest uiteindelijk in de vijfde set. Onvoorstelbaar maar waar. Eerst verliezen van Finland, nu van Kroatië... En dat betekent de zoveelste tegenvaller voor uh, de Nederlandse volleybalheren. Daar waar de vrouwen het ook al ontzettend moeilijk hebben. Zonde, maar waar dus. Uh, wij gaan door met uh, een andere sport. Misschien krijgen we straks nog een reactie, maar dat zal wel erg moeilijk worden. Ik kan me nog niet voorstellen dat de bondscoach rennend uh, naar de telefoon loopt. Eerst maar even door met Miranda Bostra. Boonstra. De 39-jarige atleten Miranda Boonstra... is negenvoudig Nederlands kampioen op vijf verschillende disciplines. In maart van dit jaar won ze nog het goud bij het Nederlands kampioenschap Cross. Maar omdat de atletiekunie Unie de datum van de NK Cross naar november heeft verplaatst... moet Boonstra aanstaande zondag haar titel alweer verdedigen. En dat komt er niet echt goed uit. Ik heb eind september nog een marathon gelopen en daarna heb je gewoon een herstelperiode nodig. Dus uh, ja, het zou idealer zijn geweest voor mij als het NK nu wat later zou zijn geweest en zoals vorig jaar. Het is eigenlijk altijd eind februari, begin maart geweest dan zou het voor mij een mooie uh, ja, op maat zijn geweest... richting mijn volgende marathon. En uh, het is nu gewoon lastig... omdat je net uit je herstelperiode komt van de marathon... en eigenlijk net weer ben begonnen met opbouwen. Maar uh, ja, we zullen het zien. Je gaat dus je best doen uh, om je titel te verdedigen op, uh, op de NK Cross. Uh, maar misschien nog belangrijker voor jou is je droom... om naar de Olympische Spelen te gaan, hè? op het uh, onderdeel marathon. Uh, tot nu toe lukte dat nog niet. Uh, hoe is het eigenlijk met die droom van je? Uh, nou, die staan nog vier overeind. Ik heb nog uh, één poging. Ik kan in het voorjaar nog een marathon lopen om me uh, echt te kwalificeren. En uh, ja, het is zo goed gegaan in Berlijn. En ik, ja, ik moest zo'n eigenlijk tiende zijn, uh, achtste zijn en ik was tiende. Dus net twee plekjes, uh, ja, te langzaam eigenlijk. Um, dus ik heb in het voorjaar nog een kans om uh, ja, te wel te kwalificeren. En, ja, het ging zo goed in Berlijn dat ik wel denk dat ik mezelf nog een stukje kan verbeteren. In Berlijn liep je inderdaad goed. Voor het eerst zelfs onder de 2,5 uur. Uh, met die tijd zit je eigenlijk ruim onder de uh, limiet voor de Olympische Spelen. Uh, waar het niet dat de NOC en NSF uh, strengere eisen stelt en je dus nog niet gekwalificeerd bent, uh, is dat niet frustrerend? Uh, ja, het was op zich een beetje wrang, want ik was gefinished en heel veel mensen feliciteerden mij van, ja mooi, dat is zo'n uh, nieuwse limiet. Bijvoorbeeld ook een Paula Redcliffe, want bij hun in Engeland is de limiet ook maar 2,31. Dus uh, ja, het ja, is dus aan de ene kant wel balen, maar je weet dat je Nederlandse bent, je weet wat de eisen zijn en uh, ja, daar moet je maar mee leren leven. Om die limiet van uh, NOC NSF te halen uh, zal er nog ongeveer uh, twee minuten van je tijd af moeten. Um, waar zou je nog terreinwinst kunnen boeken ten opzichte van uh, je tijd in Berlijn? We zijn in Berlijn echt weggegaan op die 2,30. Dus uh, ja, je weet hoeveel, hoe snel je per kilometer moet lopen en daar loop je dan echt op. En misschien had ik toen ook al sneller kunnen lopen... maar je loopt gewoon safe op een tijd die je denkt... Ja, die ik moest lopen zeg maar, voor top-8-klassering. Eh, dus we gaan de volgende keer gewoon wat harder weg. Ja, dat zeg je heel simpel. Uh, maar misschien is het wel je laatste kans om ooit op de Spelen uit te komen. Hè? Je bent uh, met alle respect uh, 39 jaar. Uh, zie jij dat ook als uh, je laatste kans? Nou, ik stel zelf voor dat ik 28 ben... Dus uh, ik kan nog Het wel... scheelt niet veel. Nee, daar kan ik nog wel een paar jaar mee. Nee, maar even serieus. Want ik dacht toen ik dertig dus werd, dat ik nog ja, maar één of twee jaar zou hebben. En um, ja, als ik gewoon kijk hoe goed het nog gaat. Ik bedoel, ik heb nou vijf minuten van mijn PR op de, op, de, op de marathon. Ik ben nog Nederlands kampioen op de tien geweest dit jaar. En de tweede op de vijf. En, ja, ik ga nog niet achteruit. Dus ik blijf gewoon doorgaan tot ik nog steeds vooruit ga. Want ik wil niet als zo'n uh, oude doos uh, door blijven hobbelen. Maar uh, ja, zolang het goed gaat en uh, ja, dan blijf ik gewoon doorgaan. Ik zag laatst een oude doos voorbij hobbelen. Uh, wij gaan uh, weer naar Londen, naar de O2 Arena, naar Mark Brasser. Mark, is het afgelopen daar? Of nee, ik hoor nog steeds... Uh, nee, maar aan nee, dat jij dat geluid er... zelf niet maakt. Nee, er wordt inderdaad nog steeds getennischeck. We zitten in de tweede set. Zeven games gespeeld in die tweede set. 4-3 in het voordeel van Rafael Nadal. Die in die tweede set het voordeel heeft dat hij mocht beginnen met serveren. En dat het dus Tsonga is die steeds een game achter de feiten aanloopt. Om het zo maar eventjes te zeggen. De rallies zijn wat korter geworden. Ja, beide spelers leunen nog steeds enorm op hun surface. Serveren allebei erg goed. Weinig breakpoints daardoor ook in de partij. Twee maar in het voordeel van Tsonga. Maar dat was in, in de eerste set. In de tweede set nog helemaal geen breakpoints. Negen aces inmiddels voor Show Wilfried Zonga, die zijn service games heel erg makkelijk binnenhaalt. Maar ja, dat kan eigenlijk ook wel gezegd worden van, van Rafael Nadal. Er is dus nog weinig te zeggen in deze tweede set. Een beetje een kopie, zeg maar, van de eerste set. Uh, ja, er gebeurt uh, weinig. De eerste set was het niveau wel hoog. Zagen we mooie rally's, spectaculaire dingen. Maar ja, doordat die eerste service zo goed is... en eigenlijk alleen maar beter is geworden in die wedstrijd, in die tweede set... Ja, zijn de rally's gewoon wat korter, kortere punten. En het is, uh, het is um, Rafael Nadal die uh, in deze... Uh, 4-3 voorstaat moet ik zeggen, die de zevende game heeft uh, gewonnen. Kunnen we nog zeggen over deze groep verder dat uh, Roger Federer vanmiddag zijn uh, partij gewonnen heeft. Federer was al zeker van de volgende ronde. Hij speelde tegen Marty Fish, de Amerikaan die zich als uh, achtste en laatste had gekwalificeerd voor dit toernooi. Nou, Marty Fish wist al dat hij uitgeschakeld was. Het werd toch nog wel een, een aardige partij. Fish maakte er in ieder geval uh, nog een, een wedstrijd van. Uh, Federer deed dat ook. Uh, Federer had ja, geen belangen natuurlijk meer. Er stond weinig meer op het spel. Het werd uiteindelijk een drie-setter die door uh, Roger Federer werd gewonnen. En daarmee ja, met Federer en David Ferrer, want dat is de andere groep, dat zijn eigenlijk de enige twee spelers die zeker zijn van de halve finales in Londen. De andere twee halve finalisten moeten nog bekend worden gemaakt, of ja, dat, dat moet nog duidelijk worden. Eentje komt er dus uit deze partij, dat is Tsonga of Nadal. Ja, en als we dan naar die andere groep kijken, dat is toch ook wel pikant, daar gaat het tussen Thomas Berdig, de Tsjech de nummer 7 van de wereld, en Novak Djokovic. Djokovic verre van in vorm, eh, blessures gehad, een rugblessure, een schouderblessure. De man die het seizoen zo domineerde. Tien toernooien heeft hij gewonnen. Drie Grand Slam toernooien. Normaal zou hij de grote favoriet zijn hier in Londen. Het is ook eigenlijk de man die de titel gewoon toekomt. Maar ja, zo werkt het nou helemaal niet. Er moet natuurlijk wel veel getennist worden. En uh, Djokovic nog niet zeker van de, van de halve finales. Hij speelt en dat is dan wel weer pikant. Hij speelt tegen zijn landgenoot Janko Tibzaravic. Tibzaravic is de nummer negen van de wereld. Had eigenlijk helemaal niet mee mogen doen in Londen. Maar ja, goed, omdat Andy Murray uitviel, uh, hebben ze Tibzaravic daar neergezet. En zou als je slecht denkt, het misschien wel op een akkoordje kunnen gaan gooien. Goed, dat gaan we morgen zien. Deze partij Nadal-Tsonga gaan we niet redden voor 11 uur. Het is 4-3 voor Nadal. Tsonga won de eerste set met 7-6. Ze gaan dus nog wel even door in Londen. Dankjewel, Mark Brasser. Dit was langs de Lijn voor deze donderdagavond. Direct het oog op morgen met Chris Keijnen. En wellicht dat hij vertelt dat een geredde potvis toch nog is overleden. Kort op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur. De Eredivisie. NAK, Heeren, Gaat er langs en schuift de bal naar voor Roda heer Heracles. Ziet hem bijna eigenlijk op. Nee, dan wordt hij op de lijn gehaald. VVV, de Graafschap. voor en het doelpunt van de Graafschap. En kwart voor 9, PSV Groningen. Ja, daar is de derde. bonem scoort. NOS langs de lijn. Zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Nieuwe boeken worden nu gratis thuis bezorgd. Kijk op deslechte.com. Het is Easy December bij weekend.nl. Als je december aankopen, shop je vanuit je luie stoel. Feestkleding, kerstdecoraties, ski kleding of elektronica. Eerst weekend.nl. Paleis Soesdijk is nog nooit zo mooi geweest. In deze donkere dagen van november zijn de tuinen een paradijs van licht en warmte.